zes uur het NOS journaal Ewout de Jong deel dossier schietpartij Alfen verdwenen ondernemingsraad Coa wil Al-Bayrak definitief niet meer terug en derde Nederlandse wielerploeg naar de Tour de France <middels> Een belangrijke map uit het dossier van Tristan van der Vlis is verdwenen. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Het OM reageert op een reconstructie van de NOS naar de omstandigheden... waaronder Van der Vlis een wapenvergunning kreeg. Van der Vlis schoot vorig jaar in winkelcentrum Ridderhof in alfa Rijn zes mensen dood en daarna zichzelf. Volgens bronnen van de NOS stond in de map dat Van der Vlis onder psychiatrische behandeling stond. Dat betekent dat de politie al veel eerder wist dat hij psychische problemen had. Uit de reconstructie van de NOS blijkt verder dat de medewerker van de politie Hollands Midden, die de wapenvergunning verleende aan Tristan Van der Vlis, moet hebben geweten dat hij psychische problemen had. Topvrouw Noorten Albayrak kan niet terugkeren naar het centraal orgaan opvang asielzoekers in welke functie dan ook. Dat heeft de ondernemingsraad van het COA vandaag laten weten. Aanleiding is onder meer de zaak die Albayrak had aangespannen om inzage te krijgen in verslagen van vertrouwelijke gesprekken van medewerkers met de commissie Scheltema. Die commissie was ingesteld om onderzoek te doen naar de bestuurscultuur en het werkklimaat bij het COA. Van de rechter kreeg al geen inzage, ook niet in hoger beroep. Volgens de OR heeft haar verzoek om de vertrouwelijkheid op te heffen... zoveel commotie veroorzaakt dat ze nu beter definitief kan wegblijven. Het gerechtshof in Amsterdam heeft een man veroordeeld... voor afpersing van de broer van de vermoorde vastgoedmagnaat Willem Enstra. Hij kreeg twee jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De broer, Heiko Enstra, is belast met de afwikkeling van de erfenis... van de in 2004 geliquideerde vastgoedhandelaar. De afperser nam via de telefoon meerdere malen contact op met Heiko Enstra. Hij zei dat hij ooit een contract had afgesloten met Willem Enstra... voor het belegen van liquidaties. Hij zou nog 100.000 euro moeten krijgen. Toen Heiko niet inging op de telefoontjes begon de man te dreigen. De politie traceerde zijn telefoon en arresteerde hem. De PvdA in de Tweede Kamer dient een initiatief wetsvoorstel in om te regelen dat illegalen die op het MBO zitten stage kunnen lopen. De Kamerleden van Dam en Hamer gaan de wet opstellen. De kwestie is actueel door een conflict tussen de gemeente Amsterdam en het kabinet. Het kabinet vindt dat een stage een vorm van werk is. En omdat illegalen niet mogen werken, mogen ze van het kabinet ook geen stage lopen. De PvdA is het daar niet mee eens. PvdA-wethouder Ascher van Amsterdam zei deze week dat stages verplicht onderdeel zijn van een mbo opleiding PostNL neemt maatregelen om meer klachten over de postbezorging te voorkomen. Veel brieven werden in de regio Den Bosch de afgelopen weken te laat bezorgd door een reorganisatie. PostNL zegt dat inmiddels meer personeel aan het werk is in Den Bosch en dat de problemen daar nu zijn opgelost. In de rest van het land moeten de grote veranderingen nog beginnen. Om problemen elders te voorkomen vertraagt PostNL de reorganisatie. Op een boerderij in Overijssel zijn 60 dode varkens gevonden. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit lagen er 50 dode dieren in de stal tussen 150 levende varkens. Ze waren al maanden dood. Op het erf vonden de inspecteurs nog eens 10 dode varkens die daar door de boer waren begraven. De levende varkens waren volgens de inspecteurs ernstig verwaarloosd. Ze hadden te weinig voer en stonden tot hun knieën in de mest. Twee dieren waren er zo slecht aan toe dat een veearts ze heeft afgemaakt. De varkensboer heeft een proces verbaal gekregen. Het OM bekijkt of hij een boete krijgt of vervolgd wordt. De Nederlandse tennissers hebben in Amsterdam... in de Davis Cup-wedstrijd tegen Roemenië... een 2-0 voorsprong genomen. Thomas Orel won de eerste partij van de roemeen Lucanu En Robin Haase versloeg André Daescu. Inzet van de ontmoeting is een plaats in de play-offs... voor de wereldgroep. Roemenië is met een verzwakt team naar Amsterdam gekomen. De vijf beste Roemenen boycotten de wedstrijd... uit protest tegen het ontslag van bondscoach André Pavel. Ze weigeren om onder de nieuwe coach te spelen. Een derde Nederlandse ploeg mag dit jaar meedoen aan de Tour de France. Het is de ploeg argos Shimano, die drie jaar geleden ook meedeed... onder de merknaam Skill Shimano. De ploegen van Rabobank en Vacansoleil mochten al meedoen aan de Tour de France. Het weer vanavond bewolkt met plaatselijk wat regen... en vannachter leidelijk droog en af en toe opklaringen. Minimaal iets boven nul in het noordoosten tot 6 graden in Zeeland. Morgen wolkenvelden, tijdelijk wat zon... en een middagtemperatuur rond 8 graden. De paasdagen verlopen wisselvallig en iets minder fris. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog één file op de A67. Eindhoven richting Duisburg. Heeft te maken met een Duitse verkeerscontrole... tussen Knopend Heiken en de Duitse grens 6 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal Bert van Sloten We beginnen gewoon zonder de ster: Informatie over Tristan van der Vlis is zoek. Het dossier van Tristan van der Vlis is namelijk niet compleet. Politie Hollands Midden is een map kwijt... met daarin informatie over de aanvraag van een wapenvergunning. Blijkt uit een reactie van het Openbaar Ministerie... op een reconstructie van het verloop van de vergunningverlening door de NOS. Daarvoor spraken onze politiespecialisten Robert Bas en Ilan Sluis... met veel bronnen binnen en buiten de politie Hollands Midden. Ilan Sluis legt uit wat voor map het precies was. Het is een map uit 2005 en uh, daarin zat een aanvraag voor, de, uh, voor een wapenvergunning... die uh, Tristan van der Vlis uiteindelijk is geweigerd. Er zat ook andere correspondentie in. Maar, uh, zo zeggen onze bronnen ook, er zat ook informatie in... waaruit blijkt dat uh, Tristan psychische problemen had. Dat was kennelijk toen al bekend bij de politie. Um, destijds was de echte weigeringsgrond voor uh, die wapenvergunning... een incident met een luchtbux uit 2003. Ja. Uh, maar dat was slecht, zeggen onze bronnen slechts omdat dat juridisch beter houvast bood. Ja, maar we wisten toch al wel een beetje... Die die informatie die jij nu vertelt, die hebben we toch ook al gehoord vorig jaar? Ja, dat klopt wel. Maar dat komt omdat de Rijkste uiteindelijk... in de woning van Tristan die weigeringsbeschikking heeft gevonden. En zo weten we dus dat hij in 2005... Het is uh, een, toeval dat we dat eigenlijk weten. Eigenlijk wel, want ook de digitale gegevens bij de politie... die verwijzen naar dat uh, fysieke dossier. Ja, die zijn er niet meer. Ja, en het is wel belangrijk dat we eigenlijk die dossiermap zouden kunnen inzien. Want er zat misschien nog wel veel meer in. Ja, dus onder meer de, de, de aanwijzing dat Tristan al psychische problemen had... In, in 2005, bij die eerste aanvraag. En natuurlijk willen alle nabestaanden heel graag weten... wat er nou precies is gebeurd rondom die vergunningverleningen. Die hebben nog heel veel vragen. En dit zou natuurlijk kunnen helpen bij hun verwerking van, van het hele drama. Bovendien willen zij ook nog schade vergoed zien... voor al het leed dat ze hebben geleden. En zijn dus ook nog op zoek of er nog mensen hele grote steken hebben laten vallen... Uh, waardoor zij verantwoordelijk te houden zijn. Hoe kan het nou dat hij uitgerekend deze map zoek is? Ja, goede vraag. We, we, we... Hebben jullie vast ook gevraagd? Ja, dat wilden wij natuurlijk ook wel heel graag weten. En uh, daar heeft de politie Hollands Midden niet echt, uh, niet echt antwoord op. Uh, we weten wel dat uh, vanuit onze bronnen ook dat na de schietpartij uh, de korpschef van Hollands Midden, Jan Stikvoort... Uh, de, de mensen van bijzondere wetten waar de vergunningen worden behandeld... Uh, heeft uh, toegesproken en heeft gezegd van uh, jullie hebben niets te vrezen. Maar wat zijn motieven uiteindelijk zijn geweest? Uh, geen idee. We weten ook niet of hij zelf natuurlijk verantwoordelijk is... voor het verdwijnen van die dossier... Maar dat hij er niet meer is, dat, dat staat vast. En meer informatie over dit verhaal... vindt u natuurlijk op onze website op www.nos.nl. Turkije heeft hulp nodig bij de opvang van Syrische vluchtelingen. Afgelopen 24 uur is er een recordaantal van 2.500 vluchtelingen de grens overgevlucht. Turkije hoopt dat de internationale gemeenschap kan bijspringen. In totaal zijn er nu al bijna 24.000 vluchtelingen in het land. Correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Bram, het afgelopen 24 uur dus een enorme golf met vluchtelingen. Is daar een verklaring voor? Ja, het heeft alles te maken met een uh, nieuw offensief, alweer of een nieuw offensief rond uh, die noordelijke stad Idlib uh, in het noorden van Syrië. We krijgen berichten binnen van tientallen doden in de grensstreek bij Turkije. Artilleriebeschietingen, aanvallen met helikopters en tanks. Althans, dat zijn de verklaringen van de vluchtelingen die nu uh, de grens met Turkije zijn overgestoken. Het dorp. Taftanas, daar hebben ze het heel veel over, dat volgens vluchtelingen al drie dagen eh, tot de grond toe wordt afgebrand. Dat is een citaat eh, van een van die vluchtelingen. En eh, dat komt eigenlijk overeen van eh, berichten die we uit andere delen van Syrië eh, krijgen... van ook dergelijke strafcampagnes van eh, het Syrische leger. Dus het lijkt erop dat president Assad eh, en zijn regering nog even gas bijzetten voor... Die deadline van dinsdag 10 april, de deadline van het plan van vn gezant Kofi Annan... dat verstrijkt dan ja. en dan moet het staakt het vuur ingaan. Ja, nou uh, vluchten ze dus massaal de, de grens over. Turkije, ik zei dat in de inleiding, heeft hulp nodig. Hulp ook gevraagd. Wat voor ja. soort hulp moeten we aan denken? Kijk, tot nog toe heeft uh, Turkije hulp afgeslagen en altijd gezegd dat ze genoeg materiaal hadden om vluchtelingen op te vangen. Uh, maar omdat er nu in de afgelopen 48 uur zo'n versnelling is van het aantal vluchtelingen, uh, hebben ze nu met de UNHCR gebeld, met Verenigde Naties gebeld, uh, en ze zeg maar klaargezet, zegt, jullie moeten op voorbereid zijn dat jullie eventueel moeten bijspringen. Er zijn al vijf vluchtelingenkampen daar in het zuiden van Turken. Turkije, er is een kamp in voorbereiding met bijvoorbeeld de containerwoningen, dus waar je kunt zien dat dat het toch gaat onderhand over een permanent verblijf. Maar de grote vraag voor Turkije is natuurlijk vooral... wat doen wij als die tienduizenden vluchtelingen die we nu hebben... zometeen honderdduizenden worden? Ja, dan wordt het een beetje dweilen met de kraan open. Ja, en er wordt hier al weken nagedacht hardop over mogelijke scenario's. Bijvoorbeeld het instellen van een bufferzone in het noorden van Syrië... Uh, waar je dan de vluchtelingen zeg maar, in Syrië zelf zou kunnen opvangen. Maar ja, daar, om zo'n bufferzone in te kunnen stellen... zou het Turkse leger dus Syrië zelf moeten binnentrekken. En daarmee zou Turkije zich in de rest van de Arabische wereld... niet alleen in Syrië, maar in de rest van de Arabische wereld... zich ook buitengewoon onpopulair kunnen maken. Het Turkse probleem is dat dit al lang geen strijd meer is... tussen alleen maar Assad en de oppositie in Syrië... maar dat het onderhand begint te lijken op een regionaal conflict... waarbij Turkije samen met de Golfstaat tegenover Syrië en zijn Shiitische vrienden in Irak en Iran komt te staan. Dus het is niet alleen een vluchtelingencrisis, het is ook een diplomatieke en een economische crisis, want dit kost allemaal ook handenvol met geld. Ja, en de handelsbelangen spelen daar natuurlijk ook een rol bij, want Turkije drijft handel. Ja, eh, eh, met Syrië hebben ze in de afgelopen tien jaar ongelooflijk veel handel gedreven. Nou, dat is onderhand stil komen te liggen. Er zijn geen vluchten meer, de grenzen zitten dicht. Maar bijvoorbeeld met buurland Iran, waar het ook jarenlang ontzettend goed mee ging... Mee ging daar gaat het helemaal niet goed meer mee. Turkije heeft bijvoorbeeld nu beloofd aan Amerika om 20% minder olie vanuit Iran te importeren. Iran tikt Turkije voortdurend op de vingers vanwege zijn bemoeienis in Syrië. Het wordt er allemaal niet veel beter op. Dankjewel Bram. Bram van Meulen was dat vanuit Turkije. Er werd al over gesproken toen een week geleden... de laatste papieren editie van die gratis krant De Pers verscheen... om digitaal verder te gaan. En aanstaande dinsdag begint de krant heel voorzichtig met een app. De directeur uitgever van De Pers is Ben Rogmans nu aan de lijn. Meneer Rogmans, uh, wat kan die app allemaal? Uh, die app die gaat uh, tweets, blogs, opiniestukken van redacteuren... wat oud-archiefmateriaal uh, en ook nieuws over de voorgang met de doorstart uh, brengen. Ja, Het is nog niet bepaald de Huffington Post... Nee, nee, nee, nee. Daar zijn we pas over een paar maanden aan toe. Ja, maar um, het is een soort, soort, soort eerste opstapje. Moet ik het zo zien? Ja, we zijn nu een week uit de lucht. Uh, de laatste nummers van onze gratis krant worden op dit moment op Marktplaats aangeboden voor 12 euro. Um, en we hebben de afgelopen week gesproken met, ik denk, 20, 25 potentiële partners, investeerders, uh, mensen die ons kunnen helpen met het opbouwen van een heel nieuw bedrijf... Uh, dat wel de geest van de pers heeft... en ook een groot deel van de redactie van de pers. Okay. Um, en we zijn nu toch wel zo ver en zo optimistisch... dat we denken dat dat zou moeten kunnen gaan lukken. Ja, maar het is niet meer gratis? Nee, het wordt online en betaald. Uh, weliswaar een heel klein bedrag. Je moet denken aan uh, twee, misschien drie euro per maand. Dus in ieder geval veel goedkoper... dan uh, de online uh, abonnementen op betaalde kranten. Uh, en het wordt... Uh, anders dan de pers was uh, veel meer een complete kant. Dus we denken aan een stuk of tien echte de-pers-verhalen per dag. En daarnaast de behoorlijke voordeliging is overzicht. Ja. Maar, uh, ik begrijp het goed, het is allemaal nog in de, uh, de opstartfase. Het kan altijd nog niks worden. Ja, we hebben nu ongeveer acht scenario's. En uh, met combinaties daarvan veel meer. Ik hoop er eind april nog twee of drie over te hebben... En eind ik weet ik of ik er geen of nul over heb, maar ik denk dat het er één wordt. Ja. Die app die is dus vanaf uh, komende week te verkrijgen. De app heet ook De Pers? De Nieuwe Pers. De Nieuwe Pers, goed. wat als iedereen dan weer op de pers gaat zoeken, krijgen ze de verkeerde app. De Nieuwe Pers, Ben er nogmaals. dank u wel. Oké, okay, dank u. Straks de herdenking in Sarajevo, 20 jaar na de oorlog in Bosnië. Bij de AWB zit Jolanda van der Velden met een bijna helemaal afgelopen avondspits. Het is ja, het is bijna gedaan. De enige die overeind blijft is op de A67 Eindhoven richting Duisburg. Heeft te maken met een politiecontrole net over de grens in Duitsland. Daardoor tussen knopen Sardeheiken en de grens 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Decennia lang is hij achtervolgd door spionnen, door infiltranten. Roel van Duin, prominent provo uit de opstandige jaren zestig, laat een raadslid in Amsterdam voor de kabouterpartij. In het dikke dossier noemden ze hem diepvriesfiguur. Dat is ook de titel van het boek dat hij erover schreef. Autobiografie van een geheim leven in samenwerking met de AIVD-vogels van Duin. Jeroen Wielaard nam het allemaal met hem door. Foto's midden in het boek van een paar druk bezochte vergaderingen... van de Interdepartementale Raad van de Oranje Vrijstaat. Juli 1970. Zit een man met een snor en een sigaretje aan het hoofd van de tafel. Rolf van Duin. Ja, ik dacht dat het een kabouter was, een vriend. Dat was iemand die ook uh, gematigd bij mij uh, thuis kwam. Maar sinds een paar jaar weet ik dat hij een, een spion is geweest voor de BVD, voor de Amsterdamse politie. Ja, die, die zat daar het hoogste woord te voeren... en deed allerlei ultra-radicale voorstellen. Hij heeft bijvoorbeeld een keer gezegd van... kom op, we gaan naar de Bijenkorf, we gaan naakt naar binnen... en we jatten daar kleren en we komen er gekleed weer uit. Nou, wij hebben dat voorstel afgeschoten, maar hij bleef daarover doorgaan... En hij gooide ook steden door uh, ruiten van het uh, Amerikaanse consulaat... om de indruk te wekken dat kabouters gewelddadige uh, mensen waren. Willem de Weert, bezig met het onderzoek naar PD 106043. Roel van Duin, onderscheiden door de koningin... vanwege zijn verdiensten voor de democratie. En door allerlei diensten achtervolgd. Ja, inderdaad. Het uh, is een verbijsterende ontdekking geweest. Ik ben uh, drie jaar geleden uh, begonnen met een onderzoek naar mijn uh, verleden. En toen heb ik uh, bij de AIVD mijn BVD-dossier opgevraagd... waarvan ik vermoedde dat het moest hebben bestaan. En we rampen op een ochtend stond er een, uh, een bode voor de deur... met een hele grote doos. En er zat een... Uh, ja, eigenlijk een, een bom in. Namelijk, hij was chockvol met uh, uh, spionnenberichten. Uh, dat was een hele vreemde ervaring voor mij. Het was alsof een, alsof een vreemde onbekende macht mijn, mijn leven opereert Uit die berichten bleek dat mijn leven anders is geweest dan ik altijd gedacht had. Het geheime leven dat je zelf niet kende. Ja, het, een, een soort tweede leven van mezelf. En dat, dat heb ik nu allemaal in dit boek blootgelegd. Diepvries figuur heet het boek. En uh, ja, aan de ene kant uh, voel ik afschuw... als ik die uh, spionnenberichten doorlees, maar aan de andere kant rollebol ik soms ook van de lach... over hoe, hoe, hoe, wat voor, wat voor uh, vreemde voorstellingen zij over mij hadden. Zij dachten dat ik een soort... Uh, potentiële terrorist was, een, een mogelijke landverrader. Dus het heeft me enorm veel bevrediging gegeven... om uh, mijn leven nu eens een keer in, in, in zijn volle waarheid te zien... met spionnen en al. En soms gaan die berichten helemaal over niks. Ze gaan over biologische dynamische spruitjes die wij verkochten. Uh, maar er zitten dus ook berichten in die wel degelijk erg onthullend zijn. Zoals bijvoorbeeld over uh, mijn ontvoering in 1970. Als raadslid van Kabouter. Ik weet nu uit die documenten dat hoogstwaarschijnlijk de BVD zelf... en of de Amsterdamse politie die ontvoering gesteund of misschien zelfs uh, wel bedacht heeft. En ja, ik zou me niet eens hebben opgewonden over die ontvoering. Als het niet een ontvoering is geweest die dus hoogstwaarschijnlijk... door de waakzame organen van onze overheid gepleegd is... of op zijn minst met medeweten daarvan... Ja, ik begrijp nu ook veel beter wat het de achtergrond was... van die uh, gedachten, van die, van die autoriteiten van destijds... over waarom zij zo uh, tekeer gingen tegen mij. In zijn volledigheid heel veel onzin. Ja, uh, uh, niet te geloven onzin, ongelooflijk, ja. ja, ja. Laatst zat ik in de, in de tram in Amsterdam. en Een, een medepassagier, die uh, toen ik uitstapte, die kwam naar mijn toe en die zei tegen mij, lachend... Ik volg u niet hoor, meneer. Dat vond ik een hele rake, scherpe spot van die onbekende man. Waarmee hij de mentaliteit van die BVD'ers ten voeten uit getekend heeft. Ik ben op weg naar dit interview ook niet achterna gezeten door merkwaardige auto's. Ik zie daar niemand achter een boom staan. Nee, dat hoeft ook niet meer. Want tegenwoordig kan men gewoon via de computer meekijken. En ja, goed, ik ben er ook wel zeker van dat het het onderzoek naar mij heropend is inmiddels... omdat ik een soort van uh, contraspionage bedreven heb. Dus het dossier PD 106043 is nog niet dicht? Ik vermoed dat het heropend is. Ja, dat zei Roel van Duin. En deze informatie was geheel en al openbaar. De bijdrage was van Jeroen Wielaerts. Een openluchtconcert vandaag in Sarajevo, midden in het centrum. Om te herdenken dat vandaag, 20 jaar geleden... de oorlog in Bosnië en Herzegovina begon. Op de Maarschalk Tito Boulevard staat een onafzienbare rij lege rode stoelen. Het zijn er 11.541... Eén stoel voor elke dode die er viel tijdens het bijna vierjarige beleg van Sarajevo. agressie Edina Ibrahimovic verloor tijdens het beleg haar zoon van 13, haar zwager en haar moeder. Treuren om de slachtoffers, stilstaan bij hun dood. Maar het concert eindigt met hoop. Peace, a chance, ook in Sarajevo. Correspondent David-Jan Gotwa. David-Jan, uh, het was een indrukwekkende herdenking vandaag in Sarajevo. Hoe aanwezig is trouwens die oorlog nog, 20 jaar later in, in de samenleving? natuurlijk uh, dan wel verstopt uh, dan wel aan de oppervlakte zoals vandaag. Kijk, aan de ene kant is het al twintig jaar geleden. Er is sindsdien een hele nieuwe generatie uh, opgegroeid die die oorlog helemaal niet heeft meegemaakt. En Bo uh, Bosnië is een land met enorme problemen. De, de, de werkloosheid is, uh, is, is onvoorstelbaar hoog. Heel veel jonge mensen hebben geen werk. Het is politiek een redelijk grote chaos. Dus het land gaat eigenlijk helemaal nergens heen. En heel veel mensen hebben de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook, ook wel ja pas 20 jaar geleden. De wonden zijn nog ontzettend diep. Uh, die, die, die, die zijn zelfs op heel veel plekken nog niet geheeld. Ja, en als je dan uh, zulke muziek hoort zoals zojuist, dat gaat je natuurlijk door merg en been. En zeker bij de mensen die die oorlog hebben meegemaakt. Ja, en die verschillende bevolkingsgroepen die dus echt letterlijk met elkaar op de vuist zijn gegaan. Zijn die de afgelopen jaren überhaupt nog iets dichter bij elkaar gekomen? Nou, kijk, het, het positieve is dat je kan zeggen dat er, dat er geen oorlog is. Dat, er, uh, dat het geweld, dat, uh, dat onafzienbare geweld van twintig van jaar geleden. dat is er natuurlijk niet meer. Maar het land is in tweeën gescheurd met het akkoord van, uh, van Dayton. dat een einde maakte uh, aan, het, aan, aan die oorlog in een Servisch deel. en een Moslim-Kroatisch deel. Uh, en het is ook wel veelzeggend dat die, uh, de, het begin van de oorlog. in de Servische Republiek, dus in het Servische deel van Bosnië. helemaal niet, uh, helemaal niet ge, uh, herdacht is. Uh, dus. Uh... Daar blijkt wel uit dat het land uh, ja, nog, nog, nog uh, uh, heel erg verdeeld is. En het blijkt er ook niet of dat het binnenkort uh, verbeteren zal. Uh, met name Serviërs aan de ene kant en Moslims aan de andere kant. Die kunnen nog steeds niet goed met elkaar door één deur. Nee. Goed, twintig jaar later. Nog steeds niet met elkaar door één deur. En vandaag werd het herdacht. Dankjewel, David-Jan. David-Jan Godfra was dat. Het is acht minuten voor half zeven. Het is er gelukt. In het Overijsselse Espelow is het hoogste paasvuur ooit gebouwd. En daarmee is het wereldrecord vuurstapel bouwen verbroken. Aan de lijn is Arjan Stevens, een van de bouwers. Goedenavond en gefeliciteerd. Goedenavond. Ja, bedankt. Ja, het is ja. helemaal geweldig. Uh, we hebben een paasvuur van 45 meter en 98 centimeter gebouwd. Ja, ja. Dat, dat is ietsjes hoger dan het vorige record, want dat was 43 meter. Ja, dat is het hoogste kampvuur. Dat is een uh, bult van pellets gemaakt. En, uh, maar het, een echt paasvuur, uh, dat record, hadden wij nog steeds van 25, 25 jaar geleden. Dat was 27 meter, 89. Dus uh, ja, daar zijn we flink overheen gegaan. Ja, en dat record is ook echt officieel vastgesteld met een landmeter of iets dergelijks? Ja, er is een landmeter bij geweest. En er uh, zijn uh, officials bij geweest uh, die uh, daarvoor bevoegd zijn om daar... Uh, om dat uh, op papier te zeggen, zeg, zeg maar voor de, voor de kennisboeken World of Records. En uh, ja, dat is allemaal vastgelegd in principe. Ja, en wat voor officials zijn er daarbij geweest? Nou, dat zijn uh, twee politieagenten geweest die daar uh, bevoegd toe waren. En uh, die hebben een, via een procesverbaal en, uh, dat vastgelegd. En ze hebben een eed afgelegd dat zij alles naar waarheid in zouden vullen. En dat is uh, ja, helemaal volgens de officiële weg gebeurd. Ja, en het is ook gewoon wiskundig ook uitgerekend? Ja, er wordt nu een uh, 3D-model gemaakt van het paasvuur, waarbij de precieze inhoud van het paasvuur wordt berekend. De hoogte is nu bekend en uh, de inhoud die zou morgen bekend worden. Dat is uh, uh, iets minder interessant. Het gaat vooral om de hoogte. Maar uh, het is natuurlijk ook leuk om te weten uh, hoeveel kubieke meter het paasvuur is. Ja, hoe kan je dat berekenen? Met de stelling van Pythagoras? Of heb je daar weer een andere, of hogere wiskunde voor nodig? Nou, ik denk dat er wel hogere wiskunde voor nodig is. Uh, er is iemand bij die, dat, uh, die er meer verstand van heeft dan ik. Uh, dus uh, daar laat ik lekker aan hun over. Ja. En ik, uh, ik geloof het wel. Ja. De plaatselijke wiskundeleraar ofzo hebben jullie uitgenodigd. Nou, dat is toevallig wel zo, nou, dat ja. dat klopt. Daar nou, moet je naar nou, gaan. Ja, dat is zeker ook echt een plaatselijke wiskundeleraar. Ja, heb je een deskundige te pakken. Maar ja, nou is natuurlijk de grote vraag. Bij ons was er trouwens eventjes verwarring vandaag. We hoorden vanochtend, want toen hoorden we Mark Robin Visser... Uh, dat er iemand van het Kennis Boek of Records ook bij uh, zou zijn. Dat is niet het geval? Nee, uh, ja, ze kunnen natuurlijk niet overal bij zijn. Maar uh, de meeste records worden gewoon gedaan door of een notaris of uh, een ander bevoegd persoon. En uh, bij ons is dat ook gebeurd. En uh, deze mensen, die, zijn, uh, die twee politieagenten zijn al sinds jaar en dag... zijn ze nauw betrokken bij de paasvuren Dus uh, het leek ons ook een groot eer om dat te doen. En uh, ja, het leek ons leuker dat zij het zouden doen... dan uh, een of andere wildvreemde official. Ja, precies. En dan stuur je het in. En dan moet je maar afwachten of ze het, uh, het goedkeuren. Maar jullie hebben in ieder geval er alles aan gedaan. Uh, hoeveel mensen krijgen nou, als dat straks goedgekeurd is, uh, de eer? Hoeveel hebben er meegebouwd? Nou, 150 mensen sowieso. En uh, ja, ik denk zelf wel meer. Maar uh, alleen vandaag al waren er 150 mensen gewoon aan het werk... om de laatste loodjes nog uh, ja, de finishing tussen aan de paastuur te brengen. Dus uh, ja. Ja, en dan is het mooiste natuurlijk als de Victor in gaat. Uh, eerste paasdag? Ja, eerste paasdag om half negen. Uh, ja, er speelt een bandje, de intree is gratis. En het uh, parkeer kost 3 euro, maar uh, iedereen krijgt een gratis consumptie, die parkeert. En de opbrengst gaat direct naar het goede doel via Okkerbroek in Beweging. Die steunen uh, uh, de, de Prinses Beatrix Fonds en de d'Uzès. Dus uh, nou, ja, zijn... alle, de meeste opdrachten gaan gewoon naar het goede doel. Nou, dat zijn goede doelen. Zeg, um, nou, heel veel plezier en nogmaals gefeliciteerd. Geniet ervan twee dagen en dan lekker de hands erin. Arjan Stevens. Ja, dank je wel. Doei. Ah, Espload, doei. Dag, zeg je ook wel. Nou, in ieder geval, hallo, zeg ik tegen Joost de Eerdmans. Hallo Bert. Hallo Joost. Joost, waar ga je het over hebben? Bert, uh, wat ik veel merk, als ik eens een keer een spreekbeurtje hou, links en rechts... Met doe je ook uh, nog? rechts. Ja, nee, dat <laughs> doe ik wel eens. Uh, maar mensen op de werkvloer in het land, uh, die snappen echt werkelijk niet... waarom de politiek zo slecht op de hoogte is van wat zij... Uh, elke dag meemaken. Dat is iets wat, wat telkens weer al terugkomt als je, als je ergens komt. Uh, dat is dus een falend kompas, kun je zeggen, van heel veel politici. Ik heb het in twee kampen onderverdeeld. Of politici ontwijken uh, de boel, of ze overdrijven de boel. En dat laatste bloed ik dan wilde mee uh, met name. Die ja. wel vaak de zenuw raakt, maar vind ik uh, weer overdreven. Uh, het probleem is dus vrij breed. En neem nou dat pvv melpunt bijvoorbeeld, hè, die instroom van Bulgaren en Polen. Dat is precies zo'n voorbeeld waarvan ze eigenlijk niet goed weten... wat ze met die aardappel moeten doen. Daar heeft een agent uit Amsterdam een geweldige column over geschreven. Daar heeft mijn collega Cameron Oelai alles wat, uh, wat over geroepen op de radio. Maar dat is precies zo'n voorbeeld. En daarom zeg ik zo meteen in Avondspits... de politiek weet nog steeds niet wat er leeft op straat. Het is gewoon een wereld van verschil tussen de straat... Hè, feitelijk wat men dwars zit en dat wat men wil. Het verschil tussen de staat en de straat. Dus, nou... Jij kan nee. avondspits gaan doen wat mij betreft volgende week, Bert. Hekje van sloten, ja. He he Hekje, hashtag sloten. Uh, nee, dat is precies het punt. De staat versus de straat. Dat zegt overigens die politieman ook in zijn column. Nou, ik heb het wat breder, trek ik het zo meteen, uh, dan alleen de, de politie. Maar ik vind het leuk om van de luisteraars te horen of ze, dat, uh, of ze dat een beetje met me eens zijn. Is die politiek nog steeds losgezongen van het straatgebeuren? U kunt gaan bellen. De lijnen staan hier open nu. 0800 1121 kan ook inderdaad getwitterd worden. Hashtag, uh, nou, doe maar eens hashtag sloten. Hashtag Eerdmans. Hashtag WNL. Uh, ik wil ook nog even met Jort Kelder praten. Die is ook overvallen. Die wilde er graag wat over kwijt. Dus we gaan hem bellen. Maar we hebben nog geen contact gekregen. We gaan het zo doen. In avondspits. U kunt meedoen. De politiek weet nog steeds niet wat er leeft op straat. Heel graag tot zometeen over drie minuutjes na het NOS Journaal.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 En een blik achter de schermen van Pauwe Witteman. Vanavond in de waan van de dag om 10 voor 9 bij de Vara op Nederland 2. Vluchtboeken. Hotel erbij. Kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. In het dagelijks leven werk ik als piloot. En één keer per week ben ik maatje voor David.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 Radio 1, het NOS-journaal. Er is een belangrijke map verdwenen uit het dossier van Tristan van der Vlis... die vorig jaar in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn zes mensen doodschoot en daarna zichzelf. Dat zegt het OM dat reageert op een reconstructie van de NOS... naar de toekenning van een wapenvergunning aan van der Vlis. In de verdwenen map zou informatie staan dat van der Vlis onder psychiatrische behandeling stond... en dus geen wapenvergunning had mogen krijgen. Topvrouw Noorten Albayra kan definitief niet terugkeren naar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Zij heeft volgens de OR te veel commotie veroorzaakt door een rechtszaak aan te spannen... om inzage te krijgen in vertrouwelijke gesprekken van medewerkers... met de commissie die onderzoek doet naar het werkklimaat bij het COA. Op een boerderij in Overijssel zijn 60 dode varkens gevonden. 50 kadavers lagen in de stal tussen 150 levende varkens. En op het ervaren 10 dode varkens begraven. De levende varkens waren ernstig verwaarloosd. Twee dieren waren er zo slecht aan toe dat een veearts ze heeft afgemaakt. En een derde Nederlandse ploeg mag dit jaar meedoen aan de Tour de France. Het is de ploeg Argo Shimano die drie jaar geleden ook meedeed... onder de merknaam skill Shimano. De ploegen van Rabobank en Vacansolij mochten al meedoen aan de Tour. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Riemstra. In het noorden en midden van het land is het bewolkt. En het regent ook op veel plaatsen. En de wolken en regen trekken geleidelijk naar het zuiden. In de loop van de nacht trekt het naar België weg. In het noorden klaart het dan wat op. Het wordt daar ook het koudst met zo'n 1 graad boven nul. In het zuiden wordt het een graad of 4. En Morgen is het een koude dag, want de temperatuur komt niet verder dan een graad of 8. Verder is er veel bewolking, hoewel de zon ook af en toe doorbreekt. Uit de bewolking kan af en toe een beetje regen vallen. De hoeveelheden zijn echter gering. De windwaarde uit het noorden, is matig tot vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5. En na morgen blijft het koud. Zondag is er veel bewolking. Het blijft zo goed als droog. Het wordt dan een graad of 9. En paas maandag wordt het 10 tot 12 graden. Dan is het bewolkt en regenachtig. ANWD Verkeersinformatie op de A67 Eindhoven richting Duisburg... ...staat tussen Knopensaarderheiken en de Duitse grens 6 kilometer... ...heeft te maken met een politiecontrole in Duitsland. Verkeer richting Duitsland kan het beste omrijden... ...vanaf Heiken via Roermond en Keulen... ...de route via de A73 en de A74. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits... Joost Eerdmans. De politiek weet nog steeds niet wat er leeft op straat. Goedenavond, welkom bij de prettigste avondspits van Nederland. Tot 7 uur is dit weer uw portie verbaal vuurwerk op Radio 1. Wel, nou? 0800 1121. Hoe ver zou het moeten komen doordat de politiek werkelijk gaat luisteren naar de straat? Of het nu de woede over Oost-Europees tuig van de Amsterdamse agent Beerman is, consequent te lage straf op lachhartig geweld of verbijstering over onze miljoenen die in bodemloze Griekse putten zijn beland? De politiek laat het Siberisch koud. We hebben Henk Bres nota nodig om Kamerleden ervan te doordringen dat een pedoclub niet zou mogen bestaan. Of neem nu Robert M. Geen normaal denkend mens zal toch kunnen billiken... dat Robert over twintig jaar genezen wordt verklaard door zijn tbs-dokters... waarna hij blijkbaar weer de speeltuin in mag. Maar het gebeurt wel. Zullen de rechters die hem veroordelen... de genezen Robert M. straks ook op hun eigen kinderen laten passen? Feitelijk hebben we momenteel twee soorten politici in Den Haag. De ontwijkers, die pas in actie komen als het water over de emmer loopt. En de overdrijvers, wilders en de zijnen... die terecht hameren op moeilijke kwesties... maar in alles en iedereen een spijker zien. Wie verlost ons van deze politici? Ik vraag het u. De politiek is de grip op de straat volstrekt kwijt. Wel, WNL. 0800 1121. Een hele avond. Wat vind ik, wat vindt u? Bent u het daarmee eens? De politiek is de straat kwijt. Uh, dat betekent in meerdere opzichten te, te overdreven. Worden zaken voorgesteld of juist niet, uh, niet uh, duidelijk genoeg. U kunt het laten weten. U uh, kunt het ook laten weten op de tweet. Dat vind ik leuk. Uh, hashtag WNL gebruiken. Hashtag Sloten komt inmiddels ook binnen. Of gewoon hashtag WNL en bellen is, is, is gratis. 0800 1121. Uh, Martin de Koning zegt uh, dat klopt. Maar met 80% academische in de Kamer is het ook logisch, de Kamer is geen afspiegeling van het volk. Daar hebben we al eens een keer over de tokies uh, in onze uitzending over gesproken. Uh, Bart uh, Twit zegt, inderdaad, Eerdmans politiek weet niet wat er speelt. Um, Ed Teunissen was onze eerste beller. Goedenavond, Ed. Ja, goedenavond. Nou, Dat kan wel kloppen. Zoals u weet is het in, in de taxiwereld in Amsterdam één grote chaos... al sinds de deregulering... Ik vergelijk het maar met de Eurolanden. Er zijn wel regels, maar dat wordt niet gehandhaafd. Nee. Nu wordt er dus een, een, een, een taxiverundering wordt er in elkaar gezet. Om het dus te kunnen regelen. Alleen ze vergeten één ding. We hebben een, een, een taxiplatform, dat is het APK. Die dus dan eigenlijk uh, uit, wil adviseren wat er op straat leeft. Dat bestaat dus uit alle ondernemers. Wat schetst mijn verbazing? Er wordt een concept uh, taxiverordening gemaakt zonder de aanbevelingen mee te nemen. <laughs> nou, en als van goede wil mag, mag je daarop schieten. Maar wat daarvan terecht komt, uh, dat zal ik niet weten. Dat zou ik niet nee. weten. Want het taxiplatform, dat zijn toegestaande taxiorganisaties. Dat zijn dus uh, mensen die zich houden aan de regels. Nou, daar worden nu zulke regels voor opgesteld. Nou, ik vind Ed, dat je de spijker op zijn kop raakt. Want ik zou zeggen, de taxiwet... 2000, geloof ik, was het, dat de deregulering dat iedere ja. beunhaas mocht zich aanmelden. En daar zijn we verschrikkelijk ja. van aan het terugkomen natuurlijk. En mensen weten gewoon, kunnen ja. geen normaal Nederlands praten... of weten de, de route Klopt. gewoon helemaal niet te vinden. Ik heb zelfs mensen gehoord die zelf in de TomTom... -tom het adres moeten intikken bij de taxi. Ja. Ik denk dat je een heel goed voorbeeld hebt uh, genoemd. Dat is iets waar, de, waar, waar we niemand van begrijpt... waarom het ooit is ingevoerd, hè? Nee, dat... Uh, dat... Nou ja, goed, dat klopt ook. Kijk, en het, uh, dat wil ik nog even benadrukken. We worden nu, de groepen die zich aan de regels houden, die moeten nu aan zoveel regeltjes extra ja. houden en maatregelen genomen worden, dat als je niet van lid, lid van zo'n organisatie maar... wordt, dan heb je meer vrijheid dan de mensen die in zo'n uh, zo groep zitten. Et, et, nou, ik wil ja. alleen zeggen dat ja. dus eigenlijk... Uh, heb de afgelopen jaren binnen de politiek niet al te ziek met mensen omgesprongen. Mensen die met een, een, een groot deel van hun tijd hebben geïnvesteerd... in het dienen van het algemeen belang okay. van de taxi en de samenleving. Et bedankt. worden op inhoud uitgesloten. Ik vind dat het een goed punt is, we gaan het niet heel veel over taxi hebben... maar je raakt, raakt wel een, een, een duidelijke snaar. Uh, we gaan weer terug naar de stelling. Politiek weet niet, nog steeds niet, wat er leeft op straat. SGP Groningen zegt, als Kamerleden zich meer onder hun kiezer bewegen... weten ze ook beter wat er speelt. Spindokter zegt Politiek, Den Haag is meer bezig met zijn eigen werk dan met het oplossen van de problemen van het, van het land. En Joop Benders het dat gemeentewethouders moeten op, moeten op de hoogte zijn van het straatleven... dit terugkoppelen aan de ministers. Ook wel een interessant uh, idee. We zouden even met Jort, uh, Jort Kelder praten. Ik sprak hem vanmiddag. Hij is uh, dinsdagavond in Dauphine door een man uh, bestolen van zijn koffer met inhoud. En overigens werd er ook nog eens 1900 euro binnen 10 minuten van zijn creditcards uh, en zijn passen afgeschreven. Hij had een koffer vol met, uh, met uh, nou, van alles en nog wat. Je kunt het allemaal lezen op jortkelder.nl. Hij belde me, hij moest, even, hij moest het even kwijt. Ik zei, joh, ik bel je vanavond, want hij heeft daar nogal wat... Uh, uh, wat, uit, uh, wat opgeschreven moet ik zeggen. Over zijn uh, wat er in zou voorkomen. En hoe hij aankijkt tegen de dader. En iemand van Oost-Europese afkomst. Uh, zo, zo zegt hij zelf. En de foto staat er ook bij op zijn site. Ik wou het even met hem bespreken. Ook de reacties die daar op zijn site uh, staan, uh, liegen er niet om. Maar hij is even niet te bereiken. Dus we wachten even of Jort Kelder nog uh, gevonden wordt. Misschien is hij hard achter zijn koffer aan het, uh, aan het rennen. Dat uh, kan natuurlijk ook. Gertjan Brummel uit Epen. Goedenavond. Dag Gertjan. Uh, ja nou ja, ik ben het eens met jouw stelling. Kijk aan, en... en, en daar ben ik het helemaal, helemaal mee eens. Ik heb zelf het edele beroep van uh, vrachtwagenchauffeur. Mooi. En uh, ik vind het wel, wel enorm interessant dat allerlei mensen voor ons gaan uitmaken wanneer wij wel mogen rijden en niet mogen rijden, et cetera. En dat van al die mensen die dat uitmaken, uh, in principe nooit iemand een uh, cabine heeft gezien. Nee, en wat doen we daaraan? Ja, nou ja, dat is dan weer het volgende verhaal. Maar misschien dat die mensen toch eens uh, mee moeten draaien, mee moeten kijken. Het is een ja. beetje hetzelfde verhaal wat je de hele dagen bij de politieagenten hebt. Als Precies. je met die mensen spreekt. Zeggen ze dat ze eigenlijk meer op uh, de weg willen zijn en meer, en meer uh, uh, uh, dingen willen doen om de samenleving ja. te helpen? maar, ja, maar ze, moeten wel, uh, aan, ze moeten wel aan het einde van het jaar zoveel boetes uitgeschreven hebben. Ja, dan dat, dan dat, schiet het ook ik niet allemaal op. Dat is een beetje vreemd eigenlijk. Nou, bij Google nee, is het. Ja, dan... ja, bij bedrijf ja? Google is het verplicht om een week lang buiten je bedrijf uh, gewoon ergens uh, rond te lopen. En dat, dat wordt gewoon verplicht gesteld aan elke werknemer. Ja, ik vind het helemaal niet, vind het helemaal niet zo raar. Als je kijkt dat wij uh, nou allemaal weer opnieuw uh, naar school moeten uh, voor een uh, een of andere code 95. Dan moet je zoveel uur bijscholing hebben. Kijk, daar zal ik op zich... Ze zal, uh, op zich zal ik daar helemaal niks over zeggen. Nee. Het feit is wel, als jij... de Nederlandse bedrijven die... Uh, of, of, of Russen in dienst hebben, of Polen, of weet ik, nog meer... Ja, die hoeven dat dan weer niet te nee. halen. Dat vind ik dan weer een beetje vreemd. Ja. Geert Jan een ja We Goed zo, gaan even door. En rij voorzichtig. Dank je voor het bellen. 0800 We weten nog steeds niet, de politiek althans, wat er echt leeft op straat. Eh, dilemma zegt: de politiek zou zelf in zijn aanraking moeten komen met de echte maatschappij. Te veel rails en dergelijke. Hashtag die ook naar Radio 1. Dolf Maurits is motoragent en oprichter van Platform Bezorgde Diener. Eh, Goedenavond, Dolf. Goedenavond, meneer Hitman. Nou, jij bent een boze motoragent, dus iemand van de, van, de, van de vloer, zeg maar, die zich ook druk heeft gemaakt over die column van, van collega Beerman, eh, politieagent in Amsterdam. Eh, jij bent erg boos. Eh, jij hebt ook geschreven: er zit nogal, waarschijnlijk nog wat remschrijven tussen de politie op straat en wat de minister hoort. Eh, kun je dat kort even toelichten? Ja, onze organisatie, eh, dat is voor een van hiërarchie. En als je van de werkvloer wat, eh, wat naar boven wil hebben, dan. Eh, ja, dan gaat dat een bepaalde weg en uh, via diverse stations. En uh, nou, dat zijn, daar kunnen wel eens dingetjes uh, in, in, in gewijzigd worden dan, of, of wat dan ook. En dan, uh, dat leidt er soms toe dat het bij de minister uh, misschien niet helemaal het verhaal terechtkomt wat we op de werkvloer uh, ervaren. En uh, even met betekening tot de stelling moet ik zeggen... dat uh, ja, we moeten niet alles over één kamp scheren. Wij hebben als platform... Uh, goede contacten met uh, diverse Kamerleden. Ja. En uh, die zijn heel erg blij met deze informatie van de werkvloer. Ja, maar al. jullie en gewoon maar, omdat ja, direct van de werkvloer. Kom. Maar je praat nu bijna als een, als een, als een, als een politicus, Twins, je bent heel uh, genuanceerd. <laughs> toch, toch, toch zeg je gewoon, ik ben gemelkorf. De politie wordt gemelkorf. Het ging over Oost-Europese criminelen. Ze lopen over ons heen, dat zegt die Beerman ook. Uh, we kunnen er weinig aan doen. Ze lopen lachend, pissen ze over onze schoenen, wordt, wordt zelfs uh, gezegd. Dus de dienders zijn het meer dan zat. En dat komt niet ja. aan bij de politiek? Nou, ik moet even een kleine kanttekening plaatsen met uh, de, de kop hè, van, van het artikel in de, in de Metro. Metro, We hebben gereageerd destijds op, op het artikel in de Metro, die, uh, naar aanleiding van de column van, uh, van Beerman. En uh, hebben we een brief geschreven naar de, naar de Tweede Kamer. En uit uh, ja, ja, een van Gentleman's Agreement, hebben we dat ook aan, aan Metro uh, ja. uh, verstuurd. Nou, maar laten we het niet over die kop hebben. En... Maar voel je je nou gemelk door de politiek? Of voel je je gemelk of door, de, door je bazen? De, de bazen ik voel me niet gemelk ik voel me niet door de politiek. Maar wel door je bazen? Nou, nou, nou dat ook niet helemaal. Het is... Uh... Daar, daar wil men het nu wel een beetje steeds op gooien. Dat, dat is een beetje zwaar aangezet in het artikel. Ja, uh, bij de basis, daar moeten ze er best wel aan denken uh, of aan wennen dat onze cultuur, waarin het niet altijd, waarin men niet altijd gewend was om mee te denken vanaf de werkvloer, uh, dat, dat aan het langzaam aan het veranderen is. En gelukkig gaat dat nu wel een beetje gebeuren. Maar uh, het is moeilijk aan te geven. Dan zou u eigenlijk zelf bij die korpsleiding of baas aan de bel moeten van wat is uw aanleiding of wat zijn uw beweegredenen om, uh, ja. om bepaalde dingen... Nou ja, wat, ik nu zeer. wat John Beerman schrijft, dat is, ik vond de magistrale column, hij heeft schrijftalenten, absoluut. Uh, wat die schrijft is natuurlijk ook niet, niet, uh, niet voor de poes. Hè. Die zegt eigenlijk gewoon van we, we worden overspoeld en men, men wil het niet weten. We, we, ze lachen ons uit. En blijkbaar is er gewoon een totale afstand tussen, inderdaad wat Bert van Sloten de staat en de straat. Jullie moeten het ermee doen, hè? Ja, nou, daar zit inderdaad wat in. Uh, alleen, we moeten waken om, om niet in uiterste te gaan. Wij, wij hebben op deze wijze gereageerd als platform naar de politiek toe. Om steun in de richting een rug te zijn voor uh, de heer Beerman. Ja. En uh, we, we vinden het artikel wat toen in de metro stond, hè, waar, waar dan ook bij stond dat uh, uh, getallen geheim waren enzovoort. Precies, zwijgplicht, uh, ja. Ja, ik weet niet of dat in hetzelfde artikel stond... maar dat zijn niet onze woorden in ieder geval. Maar uh, zo zwaar zou ik het zelf niet aan willen okay. van, van zwijgplicht. Maar Dolph, dat, ik, vind, dat, ik, ik wil zeggen tegen je... ik vind het super dat je dat platform bent begonnen. Ik denk dat het heel noodzakelijk is. Dat zou misschien meerdere groepen moeten doen in de maatschappij... Werkvloer, uh, werkvloeren, van een platform met bezorgde diensten, bezorgde... hulpverleners, bezorgde artsen, bezorgde... Uh, te, weet ik veel, fruitelers. Want dit is het ja. signaal wat de politiek nodig heeft. En ik zou vooral niet te genuanceerd ja. worden als ik jou was. Want hou... hou die spirit Alive. Uh, nee, wij gaan goed komen. Oké, okay. Dolf. Ik, ik, ik bedank je voor je bijdrage en, uh, en hartstikke goed dat je dat je zo bezig bent. oké, okay. Dank je. 081121 is het nummer. Bent u het met, uh, met onder andere Dolf Maurits eens uh, en met mij? Politiek weet gewoon nog steeds niet wat er precies leeft op straat. Men slaat door of men slaat te veel terug. Hans Willemsen zegt: Kijk naar Emiel Roemer. Die heet, weet wel veel van de werkvloer. Marcel Bas uh, zegt: Als bewindsleden zich eenmaal per maand zo zouden gedragen. als dat ze in de aanloop naar de verkiezingen doen. stages lopen en dergelijke precies. En Peter Klein twint het eens: De politiek kijkt weg van leefomgevingsproblemen. Zometeen spreken we de cda kamerlid Kostum Tjuric, die het er niet mee eens is, die, is, uh, ja, die verdeelt natuurlijk ook zijn eigen uh, toko, maar die zegt, het is niet waar, we, leven wel, we weten wel wat er leeft op straat. Maar u kunt nog steeds uh, gerust meedoen. Klaas Volkers uit Workum. Ja, goedenavond. Uiteindelijk, uh, ik beschouw het zo, de voorgaande kabinetten, met name de PvdA en het CDA, die hebben zelf de geest uit de fles geroepen, de PVV en stop die geest maar weer eens terug. Ja. Ik, ik beschouw het ook dat uh, vele uh, mensen die in het kabinet zitten hebben wel geleerd. Maar blijkbaar zijn ze het al heel erg naïef. Wilders is eigenlijk het product van een falende uh, gevestigde ja. orde? Ja, ze hebben zelf. En dan kunnen ze nu weer scoren, natuurlijk. Ja. Ze scoren nu weer met tegen Wilders, maar ze hebben ze zelf opgeroepen. Ja, dat, ik kan het er voor een groot beetje eens en Klaas. Bedankt voor het bellen. Uh, Ismaël Kabelberg, goedenavond. Is, goedenavond. Goedenavond, ik ben het helemaal eens met de stemming. Met de stelling, want. Uh, want uh, Volgens mij leven we in een democratie. Ja. En uh, democratie staat eigenlijk voor dat de menigte regeert. En uh, ik zie eigenlijk dat een, een handjevol mensen de, de boel uitmaakt. En ja, Jan uh, op straat, die is gewoon de dupe daarvan. Ja, en, we, en we, in welke zin voel jij je de dupe? Uh, in alles eigenlijk. Ik, ik heb niet het gevoel dat ik leef in een democratie, maar meer in een communistisch land. No. Dat, i, i, i, i, i, alles wordt voor je bepaald. Als je het hebt over de ziektekosten. Ik bedoel, we blijven meer betalen, maar we krijgen er steeds minder voor terug. Ja. Je euro. Je gaat ermee naar de winkel. We zijn genaaid in het begin. Nu krijgen we er steeds minder voor terug. Hoe lang pikt het land nog, denk je, Smaal? Ik denk dat uh, die golf eraan komt. We hebben het over een zogenaamde uh, Arabische lente. Ik denk dat er een, uh, een uh, Europese storm... Uh... Ja, <laughs> Een Europese storm. Nou, ik, ik, ik, ik ga meteen voorleggen aan het CDA-Kamerlid dat we nu gaan spreken. Want ik ben bang of die ook, ook de storm ziet aankomen. Uh, Ismel, zeer bedankt voor je, voor je belletje. 0800 1121, je kunt nog inbellen. Politiek weet niet wat er leeft op straat. Korskan Tjuric, goedenavond. En goedenavond, Joost. Dag Korskan, uh, welkom bij Avondspits. Uh, Tweede Kamerlid voor het CDA ben je. Ja, ik zeg, de politiek weet nog steeds niet wat er leeft op straat. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Als uh, we ons beperken tot het artikel wat in de metro stond en ook het uh, stuk in uh, Politieblad uh, Blauw. Daar wordt met name gerefereerd aan de mobiele bendes, hè? De, de, de criminele bendes uit Oost-Europa. Nou, als je ziet hoe vaak wij uh, heel concreet daar de laatste drie maanden over hebben gesproken, vorige week nog, er ligt nog ja, een goed... Uh, uh, ge ja, gesproken, maar Koskan, gebeurt er nou ook eens wat? Nou ja, dat is heel. Ja, nou ja, zeker. Bijvoorbeeld de, de hele discussie over waarom wij, ook als CDA, Roemenië en Bulgarije, niet in dat Schengengebied wil hebben. Ja. Hebben, dat is precies eigenlijk Terecht. een, een, een gevolgtrekking. Maar, maar die het... politie is gefrustreerd. Hè? Die blijft gefrustreerd. Die zegt: jongens, ze weten het gewoon niet wat wij hier op het bureau meemaken. Ze komen hier lachend uh, en, van de pret binnen en ze gaan net zo leuk en vrolijk weer de deur uit. Uh, Jord Kelder had precies hetzelfde verhaal. Ja, we krijgen hem niet te pakken. Hij is duidelijk achter zijn telefoon aan het rennen of, of, zijn, of zijn tas. Ja, ja, maar maar ja. weet je, die had hetzelfde verhaal: van jongens, het is ongelooflijk. Ik zat altijd in het midden, maar hij begon een eentje wilde-achtige teksten uit te slaan. Kijk maar op zijn website. Zo van ieder politiek correcte politicus die, zoals jij ook misschien... die één keer zoiets overkomt, weet je, ja. feitelijk zelf... zijn ze ja. als een blad aan de boom zijn ze omgeslagen. Nou, het is mij ook overkomen dat ik ook ben geskimd. Hoor. Dus dat even misschien ter, ter geruststelling. Maar het is heel goed, vind ik, dat onze agenten signalen afgeven. En ik heb echt niet het gevoel... Nee. Dat ze in ieder geval door de, door de politiek worden uh, gemeld, korvat Heel vaak, ook Dolf, uh, Maurits zat nog vorige week bij ons op de publieke tribune, overigens, met heel veel andere agenten. Ja. We hebben hoorzittingen waar agenten zitten. Ik, ik leg en mijn collega's weet ik ook werkbezoek af. Ik heb zelf om mij heen een uh, fractieadviesgroep met allerlei politiemensen. Nou, wij proberen dus al die signalen Tuurlijk. te krijgen die uh, op, uh, op de bepaalde manier. Absoluut, Dat doe je best voor, Koska. Maar als ja. je nou die tak. Ja, neem het breder: de taxiewet, Griekenland, FOPSP-referenda in Utrecht, tussen, moet je tussen twee PvdA's kiezen. Weet je nog? Europese grondwet. We hebben het strafbeleid, wat 90% van Nederland te soft vindt. Dan hebben we het dus over SP tot en met Wilders dus uh, bewijs van spreken. Dat, dat ja. Is de politiek niet gewoon te naïef? Nee, ik denk wel dat de politiek wel haar eigen afweging moet maken... maar wel heel goed moet luisteren. Dat is natuurlijk... Kijk, wij moeten niet één op één vertalen uh, wat er leeft. Want als ik dat zou doen... dan zou ik morgen de doodstraf moeten invoeren. Nou, als ze dat willen... Nou, dan dat wil lang... Ja, dat, dat wil ik niet. Nee. Maar ik moet natuurlijk wel altijd mijn eigen afweging maken... maar laten we ons beperken bijvoorbeeld... wat nu ontzettend erg is... de criminelen uit Oost-Europa... ook juist op grond van... nou ja, uh, mijn aanvraag bij uh, staatssecretaris Steven is hij met een plan van actie gekomen om dat te reduceren. Maar daar heb je ook wel de samenwerking nodig van andere Europese landen. Het is dus absoluut niet wegkijken. Het is wel luisteren naar ook de signalen uit het veld... En ik ben echt absoluut niet eens dat de politiek, de politie zou Nee, Maar nogmaals, zou, jij, dat... zou jij zo ver willen gaan als uh, Sarkozy, die inderdaad in verkiezingstijd dan weer komt met drastische maatregelen die hij nooit als president durft. Hij zegt als de immigratie blijft doorzetten, uh, dan uh, heffen we Schengen op. He, dat, heeft hij, dat heeft hij meermalen aangekondigd. Ja. Ga, gaat, gaat het dat, CDA dat... die kant dan op? Nou, ik, ik, ik, vind, ik vind je moet ook eerlijk zijn. Hè? Je moet niet even tijdens verkiezing allerlei dingen roepen. Want daar gaat ja, je, je moet het de gewoon politiek doen. kapot ja. aan. Eh, niet allerlei dingen roepen die je vervolgens... om allerlei redenen eh, daarna niet kunt waarmaken... omdat wij ook gebonden zijn... terecht aan een aantal zaken... van internationale verdragen, Europese ja, wetgeving... Tuurlijk, maar, en onze eigen grondwet. Ah, Eens grondwet. Maar het blijft ja. op de een of andere manier... dweilen met de kraan open. Zo beleven veel mensen het. Het blijft, jullie doen wel wat met een dweil... maar ondertussen stroomt, eh, de, stroomt de problematiek het land eh, nou, binnen. Nou, daar vind ik ook dat we de kraan moeten dichtdraaien. Ja. En dat zijn bijvoorbeeld kleine stappen. Daarom zegt het CDA ook eh, niet... Uh, Bulgarije en Roemenië in Schengen, Juist. want dan geef je eigenlijk mensen een vrijticket om zonder controle gelijk naar binnen te komen. Nou, dan weten we wel wat er Juist. gaat gebeuren. Dat zijn natuurlijk wel kleine stappen. Nou, dat zijn goede stappen, gelijk. Maar dat zijn wel de goede stappen. Ja. En nogmaals, die mobiele bendes moeten we gewoon keihard aanpakken. Ik heb zelf gezegd dat ze bijvoorbeeld na een keer betrapt te zijn gewoon uh, Nederland of uh, Europa niet meer inkomen, want dan verspeel je je recht. Uh, uh, op uh, vrije personen ja. en, en, en goederen. Dat is waar. Jos van is voor u, eh, Tweede Kamerlid voor het CDA Koskan, zeer goede paasdagen gewenst. En fijn dat je bij je avondspits was. Uh, Roland Knecht, twittert het is naar om te zeggen, maar Wilders krijgt misschien toch een beetje gelijk. Dat zegt Jord Kelder dus ook op zijn website. Meldpunt iets overdreven. Maar laat dat maar aan de politie over. Oude meneer. Uh, twittert. natuurlijk weten ze het wel. Het zijn hoogopgeleide mensen die ook biologie hebben gehad. Uh, Ronald Metselaar, uh, politiek weet niet wat er leeft op straat. Kom eens uit je Ivoren-toren waar het Beerset de straat bepaalt en de politiek stelt de regels meer op. Op straat zijn en luisteren naar de man op straat. Dat is wat telt. Uh, u kunt nog meedoen: hashtag Eerdmans, hashtag WNL voor deze mooie goede Vrijdagavond. Robert Otto belt in vanuit Apeldoorn. Ja, wat mij stoort is: hier in Apeldoorn, daar is voor de tweede keer het college van burgemeester... en wethouders gestruikeld. Ja. In, in zes jaar tijd. Met burgemeester Vette Graaf eigenlijk, gewoon alleen Vette Graaf zelf is. een paar maanden voordat het college viel, verdwenen. ...en is voorzitter van de eerste, eerste kamer geworden dat het, het college is gevallen op grond van het, het misleiden van de gemeenteraad... een politieke doodzonde, dan denk je van... dan moet er iemand toch gewoon politiek ook niks meer kunnen doen. Ja, dat is het lokale leed wat u voelt. Oké, okay, Robert Otto, bedankt, want houd even kort... omdat we de laatste minuten intikken. Ruud Merks, goedenavond. Goedenavond, uh, je schreeuwt uh, mevrouw. Uh, Hoi. Ik ben het helemaal eens met je stelling. Uh, ik denk dat je, dat je alleen uh, politici hebben niet zoveel macht als uh, dat, uh, dat lijkt. De macht ligt vooral bij bedrijven, lobbyisten. Die zitten allemaal uh, om die politici heen en die geven adviezen. Er zit een commissie hier, een commissie daar. Dus uh, ja. uh, als er iets naar boven moet komen, dan, dan ja... En de politici, die kunnen het misschien wel weten... Maar ja, ze kunnen niet zo heel veel uitrichten. Ja, want, je kunt ook zeggen, je, lobbyisten, blijf, uh, blijf van mijn benen af. Ik, ik schop je eraf. Ik, ik wil gewoon zelf uh, maatregelen treffen. Hè? Ja, maar dat kan, niet, dat kan niet, want die politici, die hebben zelf banden. Snap je, die komen die ja, ja. zelf op het bedrijfsleven. Die hebben weer, ik hebben weer, bedoel, dit is uiteindelijk... Mm. Eh, uh, ik wil niet zeggen dat allemaal vriendjespolitiek is, maar... Lees het boekje van Joris Luyendijk, van je hebt het niet van mij. Ja. Eh, die heeft een maand meegelopen, ja. echt, uh, maar het, het wordt niet beslist uh, uh, in de Tweede Kamer, maar gewoon tijdens de lunches en tijdens uh, daar worden de beslissingen okay. genomen. En niet in de Tweede Kamer. Oké, okay, Ruud Merks, dankjewel. Politici dus met handen en voeten gebonden, zegt hij. Uh, Eens dus even kijken, Timo uit Den Haag. Ja, nou, met, met Timo. Ik probeer het kort te houden. Ja. Ja. Uh, de straat komt tot de politici volgens mij via twee wegen. Namelijk via de media en via de ambtenarij. Ambtenarij meer voor structurele ontwikkelingen en media meer voor incidenten. Maar als daar censuur op plaatsvindt op de een of andere manier, of mensen voelen zich er ongemakkelijk onder als er daadwerkelijk een goed beeld wordt geschetst, dan, dan bereiken die berichten de politiek helemaal niet. Dat... En in dat kader vond ik het ook heel opmerkelijk dat de film de Snackbar, zoals laatst een Kunststoftoren was, bij geen enkele publieke omroep werd geaccepteerd om te worden uitgezonden op Nederlandse televisie. Terwijl daar een journalist echt zijn best heeft gedaan om een evenwichtig beeld te scheppen van wat er in de werkelijkheid gebeurt. Oké. Okay. Dat moeten we nog eens een keer over gaan hebben. Die Bro, want ja, mij nu dus ik ben blij met WNL. Ik ben blij met Pound. Dat ze ook de ongemakkelijke dingen voor andere omroepen... ook gewoon laten zien. Dank je, je, zit, je een beetje Dankjewel. Je zit in de nieuwe promo. Eh, bedankt. <laughs> Hartstikke goed. Hé, hey, uh, we zijn er bijna doorheen. Ik, uh, ik moet nog een aantal dingen aan u vertellen. Het was weer te kort. Dat, dat was het zeker. Want we zitten uh, alweer in het eind, uh, eindtune. Uh, zoals altijd. Ik, uh, ik kan nog even kijken. Nog heel kort. Huub Koenen, heel kort als je wil. Uiteindt ook. Ja, uh, ik vind het... Uh... De politici zijn toch gewoon één grote regentenbende. wat je vroeger in de, in de 18e eeuw had. Die liggen gewoon alleen voor zichzelf te zorgen. Ja, vind je het zo ze erg? Ze zijn ooit met ons bezig. Uh, ah, ze bedoelen het goed. Kijk, de politie zit er niet. Nee, nou, behalve de John Leerdam. Dat is dus goed. We hebben het niet alleen over de politie. maar als je nou kijkt naar bijvoorbeeld die ziektewet. die werd ons gebracht. nee, we zouden er allemaal op vooruit gaan. Volgens mij is er geen man op vooruit gegaan. Je betaalt meer, je krijgt minder. je krijgt hogere. Uh, ja. eigen risico's. Okay. En ondertussen worden allerlei uh, mensen uit de politiek, die worden uh, commissaris van, uh, van verzekeringsmaatschappijen. Oh, hub, dat was het probleem. Ik, ik zat bij de stopknop, maar ik moet je ook wegdrukken, want we zitten er alweer doorheen. We zijn, we zijn er doorheen. Dit was avondspit. Straks komt Brans met boeken met journalist Betty van Garrel eh, hier op Radio 1. Zondagochtend is WNL vanaf half tien te zien op Nederland 1 met een nieuw programma van Eva Jinek Op zondag Zij daar daarin Herald Bringman van de groep Bringman. Eh, te gast Simone Kleinsma en Dirk Bolt. Maandag is mijn collega Cameron Oele aan de beurt. En in zijn show geeft Bert Visser zijn mening over kamperen, want de stelling is, dacht ik dat de stelling was Leven de Camping. Dus zit u op de camping, belt u vast. Nou, nu niet, maar dan. En gaat u daar vast over nadenken, want maandagavond half zeven... is er gewoon op Tweede Paasdag een nieuwe avondspits met en Oula. Wat mij betreft wens ik u dus allemaal alvast een heel goed paasweekend. Mij treft u dinsdagavond weer aan. Dus fijn, fijne dagen. En kijkt u nog even op Twitter op hashtag Eerdmans, WNL... want daarin gaat de discussie gewoon verder over de stelling. Politiek weet nog steeds niet wat er leeft op straat. Het was een genoegen.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 En zonder gedoe, omdat u achteraf één overzichtelijke maandfactuur ontvangt. Kijk op ns.nl slash mkb. Zusters, martelarissen, poetsengelen en dominees. Gepassioneerd, krachtig en inspirerend. Van kluisenares tot non en van de heilige Barbara tot Major Boshart. Vrouwen voor het voetlicht. Nu te zien in Museum Katerijnen Convent in Utrecht.